W Nightwalk. En W Nightwalk. Met een Nightwalk 10. Party update. Show facts. En global DJs mixing it up op je zaterdagavond. night. En W Nightwalk is. Uniting the world. Uniting the world. in dance. Only on Danceport FM and ZFM. The party begins now. ZFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Een bijzonder goedenavond. Welkom, we leuk erbij bent. De Nightwalk. Tot de reden zijn we bij het beste van dance en R&B. Volgens met Showbiz Nieuws, de Party Update, Nightwalk, Dan. En straks vanaf 12 uur niemand meer dan onze eigen resident DJ Mauzo Een uur lang live in de mix op de radio. Vorige week hadden DJ Toko Disco. Met zijn Toko Kabana Radio Show. En normaal is het de ene week Mauzo, de andere week uh, Toko Disco en de andere week DJ Perry. Maar DJ Perry heeft, uh, ja, lichamelijk uh, een paar kleine... Manke meentjes waar je voor moeten herstellen. Dus de komende paar maanden is hij even uit de roulatie. Mag de pret allemaal niet mis? Ik heb goed nieuws voor je of slecht nieuws, te doen. Vanaf uh, ja, binnenkort, ik denk dat het vanaf mei zal zijn. Maar uh, ik heb groen licht gekregen. Vanaf uh, binnenkort Laten we het daar even bouwen. Datum is nog niet officieel, maar dan uh, gaan we de tijden aanpassen van dit programma. Dan zijn we iedere zaterdagavond van 9 tot binnennacht op de radio. En wij doen met het beste van dance en RB in de mix op de radio. Met een hoop top DJs, maar alleen het laatste uurtje. De eerste twee uurtjes is gewoon. Gezelligheid op de radio. En Dat doen we nu ook. Sean Miller, tezamen Daniel met Daniel Dap met Sinnerman staat of stond van de week op nummer 3 in de bierpoorten. top 100 best gedownload platen. Ik, denk, ik heb ook een nieuwe release. Daar gaan we nu mee beginnen. Morrie Kant, je kent hem wel van Jack en Jacken. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Nou, nieuw plaat niet, maar hij heeft een 2011 versie laten maken van Jack en Jacken. Die ga je nu horen hier op CFM's antwoord. En natuurlijk op Dead voor de fan. up my phone, so leave a message at the tone, cause today Adele maakt zich niet druk om haar uiterlijk De set fire. To the rain zangeres zegt dat haar leven al genoeg drama bevat... om er ook nog eens op haar gewicht te gaan letten. Ik heb echt geen tijd om me druk te maken om zoiets onbenulligs... als hoe ik eruit zie, zegt ze in een interview met Rolling Stone. Ik ga niet graag naar de sportschool, ik hou van lekker eten en goede wijn. En zelf al had ik een geweldig figuur, dan zou ik nog voor niemand uit de kleren gaan... Ze heeft verder niks tegen zangeressen die half naakt op de bühne staan. Ik haal van Katie Perry's voorgevel en achterwerk, maar dat is niet waar muziek om draait. Ik maak geen muziek voor ogen, maar voor de oren. Del geeft toe dat ze vaak gespannen is voor een optreden. Ik ben echt bang voor publiek. In Amsterdam was ze een keer zo nerveus dat ik door de nooduitgang ontsnapte. Ik moest een paar keer overgeven, zegt ze. Dat hadden we niet verwacht van een 23-jarige die vaak erg volwassen en zeker overkomt. In Brussel bombardeerde ik een fan eens met Braaksel. Ik hou niet van toeren, want ik heb vaak last van paniekaanvallen. Dat is Adel. En de blu, Lady Gaga, met plastische chirurgie, maar niks. De 25-jarige superster weet zeker dat ze nooit in een lichaam zal laten snijden. En dat zegt ze in een interview met Harper's Bazaar. Ik heb nog nooit een cosmetische operatie gehad... terwijl al heel veel popzangeressen onder het mes zijn geweest. Zegt de diva die met deze leeftijd nog strak in haar vel zit. Ik denk dat het de schadelijk is om onzekerheid... in de vorm van plastische chirurgie te promoten. Gaga kan er met haar hoofd niet bij dat er tegenwoordig veel actrices... en zangeressen zijn die iets aan hun gezicht laten doen. Ik ben een artiest en ik heb de mogelijkheden en de vrije wil om te kiezen. Hoe de wereld mij ziet, dat zijn wijze woorden. Kijken of ze dat volhoudt. Ja, zij moet het meer hebben van de, van, de, van de uiterlijk. Ja, dan heb ik het niet over de uiterlijk van mooi zijn, nee. Zij doet het heel omgekeerd, zij ziet er graag extreem uit. Lady Gaga. En Scarlett Johansson en Champagne zijn een duo. Sapig nieuws rond Scarlett Johansson en Champagne Ze blijken namelijk al enkele weken samen te wonen in een huis van Sean in Malibu. Scarlett heeft vorig jaar een relatie met acteur Ryan Reynolds verbroken... en blijkbaar is ze weer toe aan een nieuw avontuur... Ze zouden veel tijd doorbrengen met de twee kinderen van Jean, Dylan en Hopper. Dylan en Hopper zijn de kinderen van Jean, als je niet had begrepen. Zelf heeft ze nog niet loslaten, niks losgelaten over de romance die ze heeft met de Jean Peng. Maar misschien binnenkort gaat ze trouwen. Hè? Heel normaal in, de, in Hollywood. Laatst was ze nog op bezoek de was er nog op zoek naar het ware. Die lijkt ze nu gevonden te hebben. In 2009 had ze al wat met hem. Nu zijn ze toch allebei vaak in L.A. Jennifer Aniston en Bradley Cooper hebben opnieuw een relatie. Tenminste, dat wordt beweerd door de website X-17 online. Jen en Bradley brengen steeds meer tijd samen door. Het is nog april, maar ze is alvast positief ingesteld. Ze zijn elkaar opnieuw beginnen... ...zien... ...nou, twee biertjes en je gaat heel andere dingen zien. Ze zijn elkaar opnieuw beginnen zien in New York... ...en nu is ze allebei voor langere tijd... Terug in L.A. plannen ze veel dingen samen, aldus de site. Ja, volgens mij is het heel broers vertaald aan het Nederlands. Het <laughs> is gek goede Nederlands in. Jennifer heeft altijd al een zwak gehad voor Bradley. De twee hebben een bijzondere klik. Ze vindt hem heel knap en charmant, aldus een bron. Nu vragen veel mannen zich af, wat doe ik toch fout? Nou, Jennifer valt op gewone mannen die van honden houden... en die zich op hun uh, carrière focussen. Ja, iedereen wat, hè? Ik heb ooit eens gehoord dat... Uh, Jennifer Aniston uh, er mooi uitziet. Ze was bekend met Friends en zo... maar ze heeft uh, die hele lelijke oren... en daarom zitten altijd die haren eroverheen. Dus ook uh, beroemde mensen hebben hun mankement. Amy Winehouse is dikker geworden. Het lijkt nu wel beter te gaan met Amy Winehouse. De zangeres en ex-verslaafde... werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige vorm van voedselvergiftiging. Maar toen waren gisteren, dat was ook gelopen week in Londen spotten... leek ze weer helemaal de oude. Amy's felrode lippen trokken de aandacht door haar voller gezicht. En ze is ook een paar kilo's aangekomen. Nou, een paar. Behoorlijk paar, als ik hier op de foto kijk. Haar nieuwe look valt bij de media een stuk beter in de smaak dan de oude, dunne, junk look. Ik heb Amy Winehouse. In jaren niet zo goed uh, er zien uitzien, schrijft de Sun... De Britse zangeres zou eigenlijk uh, vorig jaar oktober met een nieuw album komen, maar dit kwam er niet van. Wel liet ze bij de in Brazilië en Dubai nieuwe nummers horen. Het album staat nu gepland voor november van dit jaar. Nou, we zijn benieuwd. CFM's antwoord: het beste van dance en RB in de mix op de radio. Wat hebben we nog voor allemaal muziek voor je klaarstaan? Nou, onder andere Tony Jr. en Nico, Nicolas Nudge. En ja, die kennen we van uh, Loesje, een nummer uit uh, de jaren 30, wat ze opnieuw geremixed hebben. Ze hebben een nieuwe plaat. You Ain't Seen Nothing Yet. En ook onderweg nog Snoop Dogg, samen met David Quetta. Met... They make, make you sweat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 Ging die doel And ain't niggas, man, I'm a protectsy So no nigga, I joke, you can't if you get me Been fast, but thought that you're my I'm here to get it all, yeah They glad they for me, my nigga, don't care You been needing in the morning, nigga, I'm clap Better need one track for Jerry, I'm the bump back, yeah, yeah They glad will be what they do, what I does Niggas on my hands, I do, I cuss You bitches on my hands, I choo, chat up And all this, what they say, I do, I do Yeah, I do, I do Cookie, he's a father in the Zeggen moet je jazzen zien Omdat ik doe voor de kast misschien Omdat ik move als een baas misschien Willen we allemaal onszelf graag glassen zien Fuck that, ik ben aan de linker Yeah, en m'n seks worden dikke dus Gaan los, yeah Chicks liggen maar God van de dikke man Villen maar, dikke cinema Dark skin, porno, stars, yeah, cinema Zij rocken naar mijn mic, ja, zingen de vingermans Zinnen ik, heb zinne, ja Is hier het niet Is hier nee, niet normaal, Is hier het naar je haar? All. Ik wil waste zijn, waste zijn, face de mouse on base met een dirty take the back. Hey, Shorty face met mijn hoog Ha haas, ik ga ha lekker ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga Ja, drie platen non-stop achter elkaar. Voor de muziek van de Party Squad. Met Ik ga hard. Met een hele waslijst met de bekende mm, rb hip hop uh, artiesten. Daarvoor Snoop Dogg. Daarna dus met David Guetta. Met Sweat. En daarvoor uh, een leuke plaat van Tony Jr. En Nicholas Nudge. De opvolger dan van een eerste plaatje Loosje. En dit was You Ain't Nothing yet. En zo wil het even tijdens een heel anders. NW Nightwalk. Party update. De Party Updates, zoals dat, beginnen we met Escape in Amsterdam. Vanavond Framebusters, En die binnen onze eigen Zandvoorts en Raymundo. doet samen met Quintino. Kasi Kass Percussions, Sexy Mr. S on Sex en MC Roga. En in Electro Catalux hebben we Mel Moreno. Dat vanavond dus. Framebusters in de Escape in Amsterdam. En vanavond in de Lido Club hebben we Club Night. Lido Club Night, wel te bestaan. En dat is vanavond solo Carita Lanina tot uh, twee uur in de nacht. Ja, het is een kort feestje Lido Club. In ieder geval van tien tot twee Carita Lanina. Dus als je opschiet, dan kun je nog uh, misschien twee uurtjes genieten van een uh, Carita Lanina in Lido Club Night. En vanavond in de Melkweg hebben we Foxes en Wolves het gemengd zwemmen. In de Melkweg vanavond met uh, de Terria. Oost bij de Wolves, featuring Tom Trago, Sven en Tetero, die kennen we van de skate, Casper Tielrooy en Job de Witse. Vanavond in de Melkweg tot vijf uur in de ochtend. Foxes en Wolves gemengd zwemmen. En als we wat verder door Amsterdam heen wandelen, komen we bij de oostelijke handelskade. En dan vinden we de Panama. En daar hebben we vanavond tot 4 uur in de ochtend... Turn Up The Bass, Show Me Love. En dat is met Marcelo, Bart Timbels en een surprise act. Vanavond dus in de Panama. Voor Turn Up The Bass, Show Me Love. Met de... En Bart Timbels en Bart Timbels is de man van de oude, ja, de oude Turn Up The Base muziek. Ik weet niet of je nog kent die hele serie, als je die zo'n beetje mijn leeftijd hebt, dan ken je nog wel de serie Turn Up The Base. waren echt ja, fantastische idee's. Tegenwoordig heb je een 5-8 Dance Smash. Nou, Turn Up The Base serie is niet te vergelijken, Het was gewoon echt helemaal top. En ik moet je heel eerlijk bekennen als ik die muziek nu hoor ik wat een schijp muziek zeg, vonden we dat vroeger leuk? Het was, het is wat rustiger, maar ja, voor de echte die-hards is het toch steeds fantastisch. En voor de wat grotere feesten moet je vanavond in de sand zijn. We hebben vanavond Prestige, de grand opening... Met onder andere Lucian Ford, Pato Gonzalez... MC Chen, Don Diablo... Diwashit, Baggy Begovic... Lady B komt voorbij... Mitchell Niemeyer, Copyright, Gregor, E, Sonic... Brian Chantro en Santos... S-King, Charita Jade... Isi, Angelo, Ravelli, Romeo Rampage en Scott... Dat tot vijf in de ochtend in de Sand. En als we wat dichter bij huis komen, dan komen we in Harlow uit. Dan hebben we kant en klaar in de stalker vanavond met Eel uh, Bitch en Thomas Kammer. En die doet het samen met Charles Michel. Vanavond dus kant en klaar in de stalker. En mensen vragen we me elke week weer. Je vertelt nooit iets in Zandvoort of er iets leuks te doen is. Nee, dat klopt. Er is ook niets leuks te doen ik heel lang of kort over zijn, maar feestjes, grote feestjes... zijn er gewoon nog niet in Zandvoort. Binnenkort krijgen we die wel natuurlijk weer. Hè? Alle festivalletjes. Ja, houst niet natuurlijk even, houst dat, uh, dat. Kom je niet tegen die je heel af en toe hebben in Zandvoort nog wel eens feestjes. Maar ik kan je wel vertellen, morgenmiddag zijn er wel een heleboel leuke feestjes. En ook moet ik je bekennen dat die ook wederom niet in Zandvoort zijn... maar wel in Bloemendaal. Eerst hebben we een heel groot feest morgenmiddag. Vanaf twee uur ben je welkom tot middernacht. Ex-Pornstar, Return of the Pirates. Morgenmiddag vanaf twee uur in Beach Club Vroeger. En dat was onder andere Johnny Black en Choca Berairo. Claire en Sheila Hill, Jazai, Billy the Twits. Nicky de Hit Machine. Lucian Ford komt voorbij. Real El Canario. En het is allemaal hosted bij MC Sherlock. En dan hebben we hebben nog een sleazy area. Met uh, Fast en Steffi in de mix. Zender. Robert de Hero. Vaz. Lady Kimberly. Meneer Broekjevol. En mevrouw Bloesjevol. Gewoon een heel gezellig feest. En als het allemaal mee zit gaat het weer ook nog meewerken. ex Star Return of the Pirates. Dus morgen ben ik vanaf 2 uur op Beachclub... Vroeger en morgenmiddag vanaf 4 uur hebben we Girls Love DJs in Bloomingdale. Dat is met Hardwell, de Party Squad, Ledus. Dat zijn uh, Andela en Cajon. Gorilla Speakers komt voorbij. Josiah, Rubik's, MC Vizzy en Mr. Simpson. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur ben je welkom in Bloomingdale. Bloomingdale, whatever, hoe je het ook wil noemen. middag vanaf 4 uur een nieuwe tent. Nou ja, nieuwe tent. Vroeger heette het. Eh, vroeger lang geleden, nog een jaar geleden. Vorig jaar zomer heette het BLM 9. Tegenwoordig heette het, eh, heet het Strand View. En dan hebben we morgenmiddag Carnival Heat. van 4 uur tot middernacht. Dimitri... Dauwhaus, Spekker, Lopel en Radiozus Job en Jordi. En het wordt allemaal uh, aan elkaar gebrobbeld door MC Massino. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur in Fuel Carnival Heat. En het laatste feestje was uh, een feestje wat we morgenmiddag nog hebben vanaf uh, 12 uur. Ze beginnen heel vroeg. Van 12 tot 11 uur morgenavond uh, hebben we... Cartel MEETS PLAK En dat is in Woodstock 69 Met de Monkey Mafia Alex Supertramp Bobby Andrews Camille Damen Life En Michel Tettero. Morgenmiddag dus vanaf 12 uur ben je welkom in Woodstock 69 Met Cartel MEETS PLAK En tot zover de feestjes Voor nu, we gaan terug naar de muziek hier op terrein Zometeen party. Nee, niet party op date. Die hebben we net gehad. Zometeen meteen de Walk. Dan Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat gaat er deze week op één? Zometeen, oh, we horen rond de klok van kwart voor 12. Hoor de muziek van Alexander staan met de Mr. Sexo Beat. De plaats volgens de voorspellingen wordt het een nieuwe zomerhit van 2011. Nou, we zijn benieuwd. En dan achteraan horen we Taya Cruise met Hire featuring Travis McCoy. En we gaan door. doen. Met muziek van Fabulous en You. Killingham. En achteraan Casey Doreen met Girls Just Want En Half Dat is een handje uit de jaren 80. Opnieuw in een nieuw jasje gestopt. Opnieuw zien we z'n van Fabulous met You'll Be Killingham. VFM's Nightwalk. Nightwalk. Nice. You ain't gotta worry about her. Shorty straight, been chasing her for two days. First 48, a bad bitch calls. She worth every cent, she look like the best money that I ever spent, just watching my cutie pie get beautified, make me want better jewels, a newer ride, Louboutin shoes, she got too much pride, her feet are killing her, I call it suicide, <laughs> looking good, has a sacrifices, chilly weather bring four-figure jacket prices, her body nice, Face FaceTime, give you that iPhone, the phone and she handle the tone <laughs> oh you what's up girl ain't gotta ask it i did them all now I about the a casket. they should arrest you or well, whoever dressed you ain't gon' stress you but i'ma let you know girl you be killing them you be killing them girl you be killing them you be killing them girl you be killing them you be killing them girl you be killing them uh, uh, oh. yeah i know that's what they all says You got a donkey with a warm Valdez. Uh -huh. Keep it clean cut like ball heads. Uh -huh. Been playing with that green longest ball pass. So you got a ball harder than the ball players. Don't she wanna know instead of more nass? Can't fault her, the last nigga's fault her, but he ain't beat it up. I assault her. have seen her come to me when I called her. Slow strut like you walkin' to the altar. Handbag on her arm costs four bills. And she ain't got a background bro. all still Often imitated, never duplicated They say she a dime, I say she underrated I just met her, so the next solution Dead my old chick, execution You what's up girl, ain't gotta ask it I dead them all now I'm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 I'd like to congratulate you, congratulations, you be killing them girl, you be killing them And you just came from the gym clothes, in a fitted cap and some timbos, in a pair of flats well trimmed toes, camera in the mirror BB in pose, still killing them hoes, still killing them hoes, still killing them hoes Week nieuw binnenkomen, wat staat er deze week op? 1. is de Nightwalk 10. De Nightwalk 10, ik kan je vertellen: een hele bijzondere lijst. We hebben 1, 2, 3, 5 nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. En op 10 deze week vier plaatsen gezakt voor Rio met Like I Love You op nummer 9. Vorige week Rihanna met Who's That Chick. We hebben nummer 8 vier plaatsen gezakt voor Chesto. Tezamen met Hartwell met Zero Op nummer 7 vijf platen gezakt zelfs. Vorige week stond hij nog op twee. Martin Zolf tezamen samen met Drognet met Hello. Een ex-nummer 1 plaatje in de Nightwalk Tent. En deze week op 6 nieuw binnengekomen. Alexander Stan met Mr. Beat. Die heb je een paar platen terug De voorspellingen zijn dus de nieuwe zomerrit van 2011. Alexander Osten met Mr. Sexo Beat, nieuw deze week op nummer 6. En op nummer 5 deze week vinden we ook een nieuwe plaat. Ook een plaat die je uh, een paar platen terug gehoord hebt. De Party Squad de samen met Adje, Gers, Jaw en Reverse vind ik ga hard. En op nummer 4. De plaat die vorige week op nummer 1 stond in de Night 10. We hebben het over Ina met Sun Is Up. Meestal houdt ze het een paar weken vol. Nu hebben ze het een week volgehouden. Ina en Sun Is Up deze week op 4. Drie plaatsen gezakt van 1 naar 4. En deze week op 3. nieuw binnengekomen. Een hele bijzondere lijst zoals ik al gezegd heb. Op 3 nieuw binnengekomen deze week in de Night 10. Giuliano versus Anita Meijer met Why? Tell me why? Over foute muziek gesproken. En op nummer 2 deze week nieuw binnengekomen Snoop Dogg versus David Quetta met Sweat. En dat betekent dat we deze week een nieuw nummer 1 hebben. En ik kan je ook vertellen, het is de hoogst nieuwe binnenkomer in de Nightwalk 10 deze week. We hebben het over Alexis Jordan. Hij gaat al een tijdje mee. In Engeland is hij alweer uit de lijst. Ze hebben alweer een nieuwe plaat. wij drijven voor jou de nummer 1 in de Nightwalk 10 deze week. Alexander, nee, Alexis Jordan. Happiness op nummer 1 deze week in de Nightwalk Yeah. The night walks in his eye 10. Deze week Alexis Jordan met Happiness. De hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. En meteen op één gebonjourd Alexis Jordan met Happiness. En dan kan je vertellen, de plaat is in Nederland al lang uit de lijst verdwenen. En waarom? Alexis Jordan heeft alweer een nieuw plaat gemaakt. En... ja. Ik zal het niet zijn die... Als ik graag de nieuwste muziek wil draaien, moet je heel even bekennen: meest de meeste Die hebben niks te vertellen over de muziek die ze draaien. Ze mogen af en toe één keuzeplaatje maken, maar voor de rest. alles is door een programmaleiding in elkaar gezet. En uh, ja, op het scherm staat wat ze mogen draaien. Maar ik heb gelukkig nog, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren hoor, maar nog de privilege dat ik zelf mag kiezen wat ik ga draaien. En vandaar de allernieuwste plaat van Alexis Jordan: Good Girl, de opvolger van Happiness. Je hoort hem nu hier op de radio. Met de...